4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. In de voorverkoop is dit jaar 8% meer vuurwerk verkocht dan vorig jaar. Volgens de Belangenvereniging van Vuurwerkbedrijven is het vuurwerk in Duitsland duurder geworden. En bestellen mensen daarom vaker bij Nederlandse winkels. Vorig jaar werd in totaal voor zo'n 70 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. En de Vuurwerkbelangenvereniging denkt dat dit jaar de 75 miljoen wordt gehaald. De voorverkoop van vuurwerk via internet en folders is goed voor ongeveer de helft van de totale omzet. De andere helft wordt gehaald tijdens de drie verkoopdagen, 28, 29 en 31 december. Rijkswaterstaat verwacht niet dat het hoogwater tot problemen gaat leiden tijdens kerst. Wel blijft Rijkswaterstaat de situatie in en rond de Rijn en de Maas nauwlettend in de gaten houden. In Friesland staat het water in sloten, vaarten en meren erg hoog. En in Lemmer wordt het Woudagemaal aangezet. En dat gebeurt niet elke dag, zegt het waterschap in Friesland. Het is natuurlijk heel bijzonder. Het is het, het oudste nog werkende stoongemaal in de werelderfgoed. En het is natuurlijk heel bijzonder als we dat, dat inzetten. Uh, echt een belevenis om dat ook, uh, ook van dichtbij te kunnen bekijken. Ja. Liefdadigheidsinstelling Jantje Beton laat zich niet meer sponsoren... door beveiligingsbedrijf G4S. Aanleiding zijn de berichten dat het bedrijf Israëlische gevangenissen... met Palestijnse politieke gevangenen beveiligt. Ook zou het Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever beveiligen.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 Het weer, vanavond is het in het hele land droog, maar wel bewolkt. En de wind trekt aan, aan zee en op het IJsselmeer, tot krachtig of hard. Ook kunnen windstoten voorkomen. Vannacht volgt vanuit het westen regen. En eerste kerstdag is regenachtig, zacht en onstuimig. Met maximaal rond 10 graden. Aan de verkeersinformatie Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan twee files. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West... richting Zaanstad voor de Koentunnel, 5 kilometer. Op de A28, Amersfoort richting Zwolle... tussen het Harde en Knoop het 6 zes kilometer. dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Jij ja, bent terug bij de Villa en terug bij de Digitale Stad. In deze bijzondere uitzending praten we over de toekomst van de stad... onder invloed van de digitale media. En Voor het nieuws eh, hoorden we hoe de technologie de stad efficiënter en slimmer kan maken. Martijn de Waal, filosoof verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de rol van digitale media in de stad. Um, maar als je... Nooit meer een bus mist, hè? zoals we net konden horen in de reportage. Want je hebt allemaal dingen dat je precies op tijd in de bus. Hè? En je doet virtueel boodschappen. We hebben nog zo, zo wat van die dingen gehoord. Je komt niemand meer tegen. De mens wordt eenzaam. Nou, ik denk niet dat hij per se eenzamer wordt. Um, want in de bus heeft hij voortdurend contact... met, uh, met al zijn vrienden en collega's... en mensen uit zijn sociale netwerken. Alleen niet meer met de mensen uh, om hem heen. En dat is wel een van de kritieken... die je inderdaad hoort op dit soort technologieën. Ja, die toevallige spontane ontmoetingen... gaan die niet uit het, uit het straatbeeld verdwijnen. Hm. Dan zie je dan ook wel weer een tegenbeweging... dat allerlei uh, andere mensen, bedrijven... juist weer apps gaan ontwikkelen... waardoor je weer wel van dat soort spontane ontmoetingen kunt gaan krijgen. Ja, ik zag... Uh een aflevering van uh, uh, Desperate Housewives, seizoen vier. En daar zit een scène in en dan vertelt een stem die vertelt... aan buitenschool leer je ook een hoop bijvoorbeeld met elkaar praten. En dan zie je een beeld van zeven kleine meisjes van een jaar of zes... in geruite rokjes en die zie je via smartphones met elkaar praten... of met iemand anders. Ik bedoel, dat beeld, dat blijft mij lang bij... Ja, dat, dat, uh, dat beeld dat bestaat. en uh, Er zijn ook meer boeken die over dat soort scenario's waarschuwen. Um, aan de andere kant zie je ook een preciezer tegenovergestelde gebeuren. Namelijk, juist doordat we voortdurend met elkaar verbonden zijn... gaan we die openbare ruimtes in de stad intensiever benutten. Mm. Ik las een jaar of twee geleden een stuk in, de, in het NSC... en daar stond in, parken in Amsterdam barsten uit hun voegen. Mm. En hoe kwam dat? Omdat iedereen met zijn laptops en met zijn smartphones... Ja. lekker in die parken ging zitten werken. Dus dan, uh, vroeger zaten die mensen thuis... Nu zijn ze in de openbare ruimte. En ook al zitten ze een beetje in hun eigen bubbel, tegelijkertijd... af en toe maak je wel eens even een praatje met iemand naast ja. je... of zie je wat er gebeurt. Dus het leidt ook tot onverwachte ontmoetingen, onverwachte contacten. Eh, en Je weet maar niet waar dat toe leidt. Nou, om dat te onderzoeken reist de maatje Duin naar Finland. Luister naar deze reportage. Nou, Het is avonds laat en ik loop met Susanna Allela door het centrum van Helsinki... We zijn nu bij een tramhalte gestopt en onder de roosters zie ik twee ja, stickers met uh, rondjes en daar kun je je telefoon tegen aanhouden. So what is this? Well, the sticker informs you about the service. So it's a website that allows tram passengers to send anonymous messages to each other. Je kunt dus anonieme berichten sturen naar je medepassagiers. But you're in on a tram stop, so your passengers are standing next to you. <laughs> Waarom heb je daar een app voor nodig? Ja. Yeah. Uh, Oké, okay, so we're in Finland, where people are known for not talking to each other too much. So, when you travel in a tram, you just sit alone and look at your mobile phone. So what would be a better way to look at what people are talking next to you? Ja, de Finnen zeggen ze, die praten normaal niet tegen elkaar, zeker niet in de tram. Die kijken naar hun mobiele telefoon. En hiermee kun je dus toch communiceren. So if I use the line six every day for going work, I'm like, okay, who is this nice guy always sitting in a opposite side of me? <laughs> het wordt ook als een soort contactadvertentie uh, gebruikt van uh, wie is toch die leuke jongen die altijd op lijn 6 zit? I don't if they have started talking to each other. <laughs> Welkom in de hoofdstad van Finland. Hier is bijna 9 van de 10 mensen online. Like in so uh, online. Internettoegang is zelfs een wettelijk recht voor elke Finn. Finland has a very like strong tradition of like, engineering. Nokia komt hier vandaan. En het spelletje Angry Birds. I think the culture here is that they they take in the new very quickly. Het maakte Helsinki tot World Design Capital 2012. Vijf jaar I would have thought dat Helsinki is kind of een boring place is en nothing ever happens. Heeft al die technologie het leven veranderd? In our apartment building we een Facebook group. Now I almost know who lives where and I say hello to them every day. Gaan mensen anders met elkaar om? In één jaar heb ik zoveel nieuwe vrienden gekregen in mijn gebied waar ik woon. En wat betekent dat voor het Helsinki van de toekomst? Er is suddenly been an explosion of new urban events and um, pop-up restaurants and all kinds of new culture that is coming. Uh, it's organized by people themselves. En sociale media maken dat ja, mogelijk? Mogelijk en heel veel makkelijker. <laughs> Ontmoet de digitale generatie van Helsinki. Actieve inwoners, kunstenaars, architecten. En mensen als Ilka Pirtima, die Blind Square ontwierp. Een app voor blinden die in negen talen werd vertaald. Adres is Poorie 15 koppel 17. Helsinki richting zuidwestwaarts. Blind Square is een smartphone applicatie voor de blind. So it's basically an app that you have een phone in your pocket and listen it with headphones. Wij zijn de splitsing is provasters van Adi, Sylvia, Cattu en Hietler. Afstand ongeveer een 5 meter op 9 uur. Het it gets information from Foursquare, which is a play where people are checking into places and then you will earn points and compete with your friends. Hoe krijgt nou die app zijn data Dat krijgt hij via een spelletje Foursquare. En dat is een spelletje dat heel populair is. En waar je punten kunt krijgen als je incheckt op de plekken waar je bent. En die data van Foursquare worden verbonden aan Blind Square. Helsinki richting Westwaards. And if there is some place that is missing from the Foresquare it's easy to add. So anybody in the world can help to collect that information. And I'm just using that. We zoeken in, eten en drinken. Afstand kleiner dan 175 meter. Dus je geeft aan in binnen welke straal je een restaurant zoekt. En dan laat die app je weten wat het populairste restaurant is onder Foursquare spelers. Yes. And I get more information, address, and, for example, phone number, so I can make a phone call to that restaurant to make reservation. En hoe hebben de blinden gereageerd? They love it. Now they can do things alone that they couldn't have done before. Dus dankzij deze app zien we. Misschien wel meer blinden in het straatbeeld. Ik hoop so. dat. Digitale media kunnen mensen dus hun huis uitkrijgen. Online spreken ze af om samen iets leuks te ondernemen. In het Helsinki van nu kun je spontaan op straat worden toegezongen door 2000 kelen. Of je belandt op een tangofestival op een eiland voor de kust. Op Ravinto la Paiva, of Restaurant Day mag iedereen zijn zelfgemaakte eten verkopen. Met je smartphone plan je je route van het ene hapje naar het andere. Zo kom je eens in een andere buurt. In Calio bijvoorbeeld, een voormalige arbeiderswijk... waar nu ook bohemiërs en studenten wonen. Het is zondagmiddag, of eigenlijk avond, want het is hier pikken duister. Min tien, ligt een dik pak sneeuw. Ik sta aan een drukke weg bij een buurthuis waar... De befaamde Kaliolieke Vlooimarkt plaatsvindt. Nou, het is een gezellige boel. Hallo. Wat selling? je? Oh, all kinds of stuff, you know. Oh, we hebben clothes en we hebben um, potteries en alles. you je well? goed? Not that well at the moment. I guess there's not enough people here. Ja, yeah, de laatste keer we waren we buiten in een park en dat was misschien 5000 mensen of zoiets. So. Kijk. Hier wordt Nederlands gesproken. Ja, yeah, ik ben uh, Laura Contiala en ik woon hier in Calio dichtbij. And, uh, wat betekent Calio lieke? Calio is deze gebied en um, lieke is een um, beweging. Ja, het yeah. is Calio beweging. <laughs> Erki Perala heeft het uh, begonnen. Hij heeft een, een, um, zo'n brief geschreven in, op Facebook. En dat was um, toen... Er uh, is één man die geeft uh, uit eten voor arme mensen. Een het gaarkeuken? Ja, ja. Hun hadden problemen met, uh, met het gebouw waar ze dat doen. Die mensen die daar wonen denken dat, dat is niet goed is voor deze gebouw... dat uh, die arme mensen hier komen. En dan heeft Erki een uh, brief geschreven en zegt dat uh, ik vind dat Calio is een gebied is waar iedereen kan komen... iedereen kan hier wonen en wij, wij hebben ruimte voor alle soorten mensen. En dan hebben we heel veel mensen dat gewoon I like, I like uh, Facebook gedaan. En dan heeft hij dit uh, eerste ontmoeting georganiseerd. En daar was ongeveer 80 mensen. 80 mensen? Ja. Dat is ja. echt veel. Ja. Eerst denk je dat dit alleen maar Facebook is en niks real. Niet echt. En dan zie je die 80 mensen daar en dan denk je, wow. En wie is Erki Peralla? Hij is Erki Perala. <laughs> <laughs> no. What oh, okay. in? Ja, yeah, Exchange student in oh, okay. Holland. So this is a very important thing to us. It's pulla in Finnish. <laughs> so, uh, that's something that we like these pastries for the radio listeners. <laughs> that's something that we have used to uh, collect money. Because uh, like from the last block party we organised, we had a deficit of 550 euro. And then uh, basically she <laughs> baked a lot of cinnamon rolls. Cinnamon rolls, yes of course. Uh, de opbrengsten van het ene evenement die compenseren weer wat ze misschien aan verlies hebben gedraaid bij het andere evenement. The principle is that we don't. Uh, A function only on public subsidies that we try to collect money to our own use as well. Nou, nou heb ik hier eventjes rondgelopen. Hè? En ik zie toch wel een beetje dezelfde soort mensen. Een beetje mm. zoals ja, ja, jij en ik, ja, hoog opgeleid, ja. blank. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is wel waar. Maar dan, ik vind, daarom vind ik uh, de buurkeuken is de beste. Uh, ding dat we organiseren, want daar hebben wij nu ook die oudere mensen en jongere mensen en mensen met kinderen. En worden dat ook echt vrienden? Mm, ik heb wel mensen leren kennen daar, maar ik, ik vind het ook belangrijk dat je, je kan gewoon in een, in een, samen met andere mensen eten en dan willen ze gewoon praten met iemand. Je hoeft niet een, een beste vriend te uh, komen, maar gewoon als ik loop op de straat zie ik heel veel Oudere mensen dat ik oh hi en dat uh, vind ik heel leuk. Het lijkt alsof mensen in Helsinki nu prettiger met elkaar omgaan. Is dat te danken aan technologie? En zal het beklijven? Brian Boyer werkt bij Citra, het Finse fonds voor innovatie. When I look at the kinds of changes that are happening here, and they might be mediated by or provoked by technology but ultimately it's about the social contract that we share what i see is a desire to live differently leven. de Finnen verlangen naar een ander soort samenleving zegt Boyer. technologie is slechts het middel So I think the danger is that we get addicted to pop-ups and temporary things. When actually if every day of the city was like that, that would be a nicer place to live. And for me the question is how do we use this pop-up activism as a way of seeing how the government needs to change. Helsinki moet niet van de ene pop-up naar de andere struikelen. De stad zou elke dag moeten bruisen. Maar hoe gebruiken we de energie van onderop zodat er bovenaan iets verandert? And so the history of something like Kalioleke um that's really important information. Het is belangrijk om te weten hoe een beweging als Kaliolike is ontstaan. Daar kunnen andere mensen van profiteren die zelf de stad willen veranderen. Hopefully making it easier for the next person who comes along to have resources to say, oh that's how they did it. Okay, I have a similar problem, I'm going to do it that way. And create a kind of feedback loop of of learning about how we change the city together. Gek genoeg is de Finse overheid nog niet erg actief op sociale media. Volgens Boyer moet dat wel. Want de rol van de overheid verandert. Ze kan niet langer boven Waar moet naaste mensen staan? Well, one of the things that governments everywhere, and including Finland, are struggling with right now is a transition from being the authority. Uh, in the past, we've asked our government to have the right answer and to kind of occupy that space of being the definitive right answer. To moving to a mode of facilitating uh conversations within communities to help them find the right answer themselves. Daar kunnen ze mensen als Erki Perrala, die we ontmoeten op de vlooienmarkt, goed bij gebruiken. Dankzij zijn Facebook-vrienden is hij gekozen in de gemeenteraad. Maar hij wil zich niet te veel als de overheid gaan gedragen. In a way, I also um, think that it's a bad thing to get institutionalized, uh, especially when it comes to these sort of uh, Facebook uh, communities, because I mean, even we had like we've been, uh, we've existed for. A... Een beetje kort tijd, maar we hebben nu twee blokparties organisaties. En nu zijn er grote expectaties dat we het weer volgend jaar moeten doen. En ik denk dat dat een goede start is: dat we iets moeten doen. We doen dingen omdat we ze willen, niet omdat we ze moeten doen. Wij doen dingen omdat we ze leuk vinden, zegt Perala, niet omdat ze moeten. Leven in het hier en nu, dat is de digitale generatie. And I'm not a big fan of tradition. I want to change the rules all the time. I want to change the stuff like how it's done and so forth. So in a way, I think that's something that's very characteristic of the digital age, that we have to sort of um, live in the now. Ja, je hoorde een reportage van Maartje Duin over de social city Helsinki. Uh, Martijn de Waal nog steeds hier. Uh, wat viel je op? Nou, wat ik wel het meest opvallende vond, was het voorbeeld van uh, Kaleo Lieke, die rommelmarkt, die door een aantal mensen via Facebook werd uh, georganiseerd. En wat je ziet is eigenlijk hoe die sociale media daar op twee niveaus een, een belangrijke rol spelen in de manier waarop de stad misschien wel verandert. Uh, eigenlijk op een heel bazaal niveau. De verslaggever vroeg van, ja, heb je nou ook echt vrienden gemaakt hierdoor? En die mevrouw die werd geïnterviewd, die zei, nee, niet. Niet vrienden, maar wel bekenden, en hm. ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Ik denk maar dat klinkt dat niet een beetje armoedig? Nee, juist niet. Nee, nee, juist helemaal niet. Ik denk dat als je de de literatuur over de stad bestudeert, dat een van de belangrijkste uh, manieren waarop stedelingen onderling vertrouwen opbouwen, is juist door hele kleine, ja, bijna triviale ontmoetingen. En ik denk dat het voordeel van de stad is ook dat je hè, een beetje je eigen leven kunt leiden... en niet de hele tijd samen met allerlei andere mensen iets moet doen. Maar je moet wel een manier vinden om die andere mensen toch, om die toch een beetje toe te verhouden. Dus juist dat soort kleine contacten zijn daarin, in belangrijk. Zijn daarin heel erg belangrijk. Ja. Is het niet iets van jeugd en dat ouderen hierbij afvallen... Nou, dat denk ik niet, hoor. Ik denk dat zeker bij zo'n zo rommelmarkt. Dat daar, uh, ik was natuurlijk zelf niet bij, maar ik kan me ook wel voorstellen... Dat, dat oudere mensen daar heel actief zijn in het organiseren. en uh, Mijn ouders zitten ook op Facebook. Ja, uh, Jij wees ons op een buurt in Nederland, uh, namelijk de Indische buurt in Amsterdam... waar ook iets dergelijks aan de hand is. Botti Jellema, radiomaker, die, woonde, die woont daar en die maakte de volgende reportage. Dat er hier en daar in één of twee van die huizen net zulke jongetje woonde als ik... met dezelfde verlangens jegens mij als de mijne jegens hem, dat hield ik voor onwaarschijnlijk. Hoewel het niet uit te sluiten was. Maar of het zo was of niet zo was... ik bedoel heel misschien mogelijk, maar waarschijnlijk onmogelijk... ja, aan die gedachte had geen mens iets... Gerard Reven in Het boek van Violet en Dood. Het is een autobiografische scène van een reis naar Friesland in de Tweede Wereldoorlog. De jonge Reven verlangt hevig naar contact met gelijkgestemden... maar vindt het onzinnig om daaraan te denken. Want hoe vind je zo iemand? Ik vind het een mooi citaat en ik denk er wel eens aan als ik door mijn wijk fiets. De Indische buurt in Amsterdam. Wie bevinden zich in de huizen hier? There's an app for that. There's an app for that is het gepatenteerde antwoord... van een computergigant uit de Verenigde Staten. Ja, we zijn plaatjes aan het draaien. Ik <laughs> moet het even zacht zetten, want anders dan... Maar dat is wel leuk, want dat is eigenlijk ook een beetje hoe het is, uh, waar het een beetje mee is begonnen. Jij vindt ja. dit ook leuk? Ja, de, uh, precies. Jazz. Gewoon jazz en dat niet alleen natuurlijk, maar nee. onder andere. Ja. Ja. Dit is Mattia, mijn achterbuurjongen. Denk je dat wij elkaar waren tegengekomen als dat niet via die uh, digitale kanalen was geweest? Absoluut niet. Wellicht uh, goedemiddag op straat, wellicht niet, maar waarschijnlijk niet, nee. We hebben elkaar ontmoet via een app op de mobiele telefoon waar homo's met elkaar kunnen communiceren. De crux bij dit soort apps is dat hij je locatie weet. Mattia was niet alleen in de Indische buurt... maar ook slechts 30 of 40 meter bij me vandaan, zei de app. Al snel hadden we uitgevonden dat we aan dezelfde binnentuin wonen. Toen zei ik... Uh, uh... Ik kan de serenade van mijn eigen balkon spelen. <laughs> ja, nou, het leek me hartstikke leuk. Want ik heb daadwerkelijk gedaan, ik heb die deur hier gegooid en je kon het horen, geloof ik. Hè? Dus uh, min of meer hebben we toen... Uh er een, uh, een soort van thee-slash-muziekavond uh, van ja. gemaakt. Dus ja, het ja, was uh, best bijzonder, omdat, uh, ja. omdat ik zou iets totaal niet verwachten. Nee. Ja. Uh, auto's. Auto's, we hebben een hele avond over auto's zitten praten. Ja. Thee drinken. Thee drinken, muziek. En jazz, om precies te zeggen. Vanille. Ja, ook dat. Drinken. En Jeff Buckley, wat ook niet uh, iedereen uh, nee. deelt. Nee, klopt. En zo hebben we elkaar leren kennen. En Ik word dan in Amsterdam sowieso heel vaak aangesproken... door toeristen die, uh, die een lolletje zoeken met een local, Of het zijn jongens van mijn eigen leeftijd... die ook aan hun trek uh, willen komen. Mm -hmm. Dus het, het, het, het, het is eigenlijk heel divers. Ik kan, er niet, ik kan niet echt duiden wat nou echt hetgeen is... wat ik daar het meest tegenkom. Of Ja, oké, okay, veel. zoeken ze gewoon seks. Dat is duidelijk. Ja, dat hebben wij niet gedaan. De Indische buurt is zo multicultureel en kosmopolitisch... dat er wel heel veel verschillende mensen en groepen zijn. Ik woon hier nu zes jaar en ik vind het nog steeds lastig... om me verbonden te voelen met de buurt. Deze app en de mensen die ik ermee ontmoet... die geven een beetje hetzelfde gevoel als wanneer ik in een ver buitenland... plotseling Nederlanders ontmoet. Toch even iets vertrouwds. Zou dat niet op meer manieren kunnen? Er is een app voor dat. Hallo. Hoi, oh, je bent erop? Ja, kom binnen. Hoi, ik ben Botte. Hoi, kom hoor. verder? Ja. Dat, want, uh, even kijken, je wilde mijn boommachine even hebben? Ik heb hem hier maar even klaargelegd. Mm -hmm. mm -hmm. Maar even kijken of, trouwens, of dit trouwens voor jou gaat werken. Deze. Want je gaat een lamp ophangen. In mijn atelier? Ja. Ah, oké. Okay. Sinds kort heb ik een eigen ruimte in, in de Oost. Hier. En, uh, ja. En, ja, dan moeten nog wat lampen opgehangen worden. Dat atelier is hier vlakbij in de wijk. Rob vroeg vorige week op de site peerby.nl of iemand in de buurt een boormachine heeft. Die heb ik en die doet het overgrote deel van zijn leven niks. Die mag Rob best even gebruiken. Peerby is een nieuw initiatief waar vragen naar gereedschap in de buurt zijn te zien. Hallo. Dag, Botte, allemaal hier. Ja, dankjewel. Danielle woont hier ook om de hoek. Zij doet al een tijdje mee. Want jij hebt, hebt een, een decoupeerzaag. Ja, onder andere. Nou, mijn vriend is het eigenlijk. Ja. Maar ik heb hem uitgeleend. Waar is hij? Hij staat hier in de kast. Wil je de kast even zien? Het is een beetje rommel. Ja, maar het is radio. Ja. Jelle zegt dat ze het gereedschap toch heeft en nauwelijks gebruikt. Dan leent ze het net zo lief uit. Nou ja, maar we hebben van alles, hebben we. Ja. Dit is denk ik de klopboor. Kijk. kijken. Ja. Jazeker. Die heb ik ook nog in de aanbieding. Ja. Ja, ik heb het hier liggen en als iemand het wil gebruiken, dan mag dat gewoon, ja. ja. Waarom? Omdat ik het ook fijn vind eigenlijk dat mensen mijn spullen gebruiken. En ik, dat ook mij het gevoel geeft dat ik dat ook kon vragen als ik daar behoefte aan heb. Heb ik ook wel eens gedaan trouwens. Hier van de achterbuurman. Een kit. Hoe noem je dat? Een kitpistool. Ja. <lacht> Ze ontmoet zo toch haar buren en komt op plekken waar je anders nooit komt. Die decoupeer was een hele jonge jongen die... Um, hij was volgens mij voor zijn studie, of was net afgestudeerd... een kunstwerk aan het maken. En daarvoor moest hij, geloof ik, uh, moest hij één randje afzagen. Nou, Daar had hij dus een decoupeerzaag voor nodig en die kon hij halen. En uh, bij dat kippistool was de achterbuurman en uh, die was al wat ouder. En die heeft een heel mooi schuurtje beneden... waar hij zijn gereedschap helemaal zo heeft ophangen... en dan zo'n lijntje eromheen heeft getekend. En uh, dat hij ook precies weet dat het, dat het mist, zeg maar. Ja. Klinkt misschien allemaal als een speeltje voor juppen, dat via internet spullen uitlenen. Maar het refereert aan een ouder en bekend gevoel. Thuis? Ja. thuis. <laughs> ja. Waar is het thuis? Thuis is in Zeef Vlaanderen, in ja. een heel klein dorpje. Ja. Waar, waar gereedschap geleend waar werd. Waar iedereen elkaar kende en ook wist uh, waar de ladder, die lange ladder te vinden was. Of uh, de heggenschaar. Of, uh, yeah. En dat ook aan elkaar gevraagd werd, ja. ...dat je dan geen website voor nodig, maar hier hebben we dat wel Lang ja. Lang de apps. Ik zou graag andere gitaristen uit de buurt willen kennen. Of mede motorrijders. Of andere vriezen. Klussers, mensen die lekker kunnen koken. Of mensen die een busje kunnen uitlenen. Radiomakers of journalisten. Yep, there's an app for just about anything. Ja, een reportage van Botte Jellema in de Indische buurt in Amsterdam. Uh, Martijn de Waal, uh, er werd gezegd: ja, uh, het wordt wel gezegd een speeltje voor juppen. Het leidt niet tot het vermengen van groepen, maar misschien is dat een, sowieso een droom. Nou, dat weet ik niet. Je hebt bijvoorbeeld in de Indische, Indische buurt zijn er ook uh, uh, mensen die gebruik maken van de website zoekoppas.nl. En daar zie je dat juist hele verschillende groepen in die buurt van die site gebruik maken. Je hebt er namelijk de twee verdienende uh, Juppen, de, de, de, de hoger opgeleide, blanke mensen vaak. Maar je hebt er ook heel veel Marokkaanse middelbare schoolmeisjes die heel veel tijd hebben. En die bieden zich aan op zo'n site. En die vinden dan een oppasbaantje bij ja, mensen die ze anders nooit hadden leren kennen, of begeleiding van huis, huiswerk van huiswerk. Ja ja. ja. So, so, is dit de uh, dus te sturen door overheid. Of zeg je, dat moet je nou juist niet doen. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er, nou ja, je kunt natuurlijk wel sturen dat dit soort apps uh, ontwikkeld kunnen worden. He, dat je daar een soort start, startsubsidies of wat dan nou ook voor beschikbaar. Nee, maar niet stelt. sturen in de sociaal sturen, dat groepen elkaar ontmoeten en nee, tegenkomen. Nee, dat werkt juist vaak niet. Er zijn een aantal projecten geweest uh, van allerlei lokale overheden die zeiden we gaan een platform oprichten, virtueel. En dan kunnen allerlei groepen zich aan elkaar voor gaan stellen en van elkaar leren kennen. En die dat soort plekken bleven vaak angstvallig leg. Ja. Oké, okay, Martijn de Waal. Uh, filosoof en uh, een soort van nerd. Ook, ook een klein beetje. Hè? Uh, je promoveerde op de stad als interface en de en de handelseditie van het proefschrift komt dit voorjaar uit bij een NAL NAL 110 uitgevers. Heet de stad als interface dus. Uh, en komend weekend kunt u lezen over dit onderwerp wel vier pagina's in de Volkskrant katern. Vonk. Nou, dit was uh, de villa. Morgen is er weer een en dan, gaan, dan hebben we het over migratie een uur lang. Maar zometeen hebben we eerst iets anders, namelijk het Radio 1 Net als altijd. Mag ik toch wel hopen. Ja, zeker, zeker. En ik denk dat de uitzending aardig aansluit... bij de vermoedelijke gemoedstoestand van de luisteraar, Geert. Of je nou al met een borrel rustig bij de boom zit... of dat je nog eh, wezenloos aan het last-minute winkelen bent. Eten, drinken, shoppen, geld uitgeven, daar draait het om vanmiddag. Slechte nieuws komt uit het buitenland, Syrië helaas. Maar Syrië vergeten we niet deze middag. Naar de hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Een oud-medewerker van de Nederlandse Bank is bij Verstek veroordeeld tot vier jaar cel. De man heeft ruim vier jaar geleden ruim een miljoen euro gestolen uit de kluis van de bank. Kort na de diefstal vertrok de man van 43 naar India en sindsdien is hij spoorloos. Dit jaar is meer vuurwerk in de voorverkoop verkocht dan vorig jaar. De Belangenvereniging van Vuurwerkbedrijven zegt dat dit vooral komt doordat vuurwerk in Duitsland duurder is geworden. De voorverkoop is goed voor ongeveer de helft van de totale omzet. Jantje Beton laat zich niet meer sponsoren door het beveiligingsbedrijf G4S. Aanleiding zijn de berichten dat het bedrijf actief is in gevangenissen in Israël... waar Palestijnse politieke gevangenen zitten. De liefdadigheidsinstelling vindt het onwenselijk om samen te werken met een sponsor... die in verband wordt gebracht met mensenrechten schendingen. En tienduizenden Amerikanen hebben een petitie getekend... om CNN-presentator Piers Morgan het land uit te krijgen. Morgan heeft zich erg kritisch uitgelaten over de wapenlobby... en de wapenwetten in de VS. De ondertekenaars zeggen dat de televisiepresentator... daarmee de aanval heeft geopend op de Amerikaanse grondwet. En tot zover het nieuws van dit moment. Aan de informatie: er staan slechts twee files. Op de ring van Amsterdam de A10 West... richting Zaanstad voor de Koemte 0,2 kilometer...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 Goedemiddag, een uitzending waarbij het water bij sommigen van u over de lippen zal lopen. Lekker eten komt veelvuldig terug in onze berichtgeving deze kerstavond. Bij anderen zal het water tot aan de lippen stijgen, bijna letterlijk. Op diverse plekken in Nederland loopt de waterstand behoorlijk op. Dus bellen we met twee waterschappen die maatregelen nemen uit voorzorg. Actie ook door de pensioenfondsen. Het is er niet beter op geworden met de opbouw van uw pensioen dit jaar. Een sombere tussenstand straks. Mooier kunnen we die maken, wel informatiever. Dus blijf luisteren, we zijn er tot half. 7 vanavond. Het heeft de afgelopen dagen veel geregend, waardoor het water hoog staat. De waterschappen hebben de nodige maatregelen genomen om, zoals het dan heel toepasselijk heet, het water in goede banen te leiden. Anke van Rij, goedemiddag. Goedemiddag. Van het waterschap Peel en Maasvallei, het waterschap voor Midden en Noord-Limburg. Hoe is de stand van zaken in uw gebied? Uh, de stand van zaken is dat het waterpeil in ons gebied stijgende is. Dat wil zeggen dat het vanuit Zuid-Limburg uh, naar, naar Noord-Limburg stroomt. We hebben de bijbehorende maatregelen getroffen, dat zijn voorzorgsmaatregelen. En dat wil zeggen het opbouwen van demontabele dijken, het inrichten van pomplocaties en het afsluiten van bepaalde beekmondingen. Hoe, hoe snel kunnen dit soort maatregelen uh, operabel worden gemaakt? Wij hebben nu voorzorgsmaatregelen genomen. Het duurt uh, ongeveer een dag voordat het water, de hogere waterstand... ...van Zuid-Limburg naar Noord-Limburg en dus verder zo de Maas uh, richting uh, Zee gaat... Um uh, en we hebben maatregelen getroffen die passen bij de prognoses van Rijkswaterstaat. Dus uh, zij doen voorspellingen van hoe hoog het wordt. En we verwachten uh, van eerst, tweede kerstdag, eerst op tweede kerstdag dat het dan uh, de hoogste waterstand rond Venlo is. En daarna gaat het weer zakken. Ja, is dat ook een plek dan waar uh, de Limburgers, de bewoners, daar mogelijk natte voeten kunnen verwachten of, of ondergelopen kelders? Wij verwachten geen uh, problemen. Het is wel zo dat ook de, uh, het waterpeil in de beken erg hoog staat. Uh, de grond is verzadigd, dus de regenval... De, de, het weer zal, uh, ja, zal uh, de situatie zal afhankelijk zijn van het weer. En hoe snel kunt u dan inderdaad zo'n zo een, een demontabele dijk bijvoorbeeld, hoe snel kan zo'n ding worden opgezet? Die kan heel snel worden opgezet. We hebben nu uh, gezorgd dat op bepaalde locaties de balken al klaar staan, Maar we hebben die bijvoorbeeld nog niet dichtgezet. Dat betreft bijvoorbeeld doorgangen in dijken waar wegen lopen. Dat is praktischer om ze nog niet dicht te zetten zodat de weg nog gewoon uh, doorgaanbaar is. Uh, daar staan ze wel klaar. Dus als het nodig zou zijn, dan zijn die uh, balken heel snel uh, door uh, medewerkers van Waterschap Maasvallei uh, in elkaar gezet. En hoeveel mensen zijn daarvoor, zeg maar, die staan klaar? Want het zijn natuurlijk net wel. De kerstdagen dat mensen liever thuis zitten. Het zijn inderdaad de kerstdagen, dat zult u altijd zien, hè? Dat, dat het dan uh, hoogwater is. Uh, wij staan in ieder geval paraat, het waterschap kent 180 medewerkers, ons waterschap. En daarvan zijn er nu, ja, lastig te zeggen, we hebben een, een buitendienst, de buitendienstmedewerkers zijn er enkele tientallen die in ieder geval gereed staan om als het nodig is uh, in actie te komen. Anke van Ruij van het waterschap Peel en Maasverleij, dank u wel. Graag Gaan we iets uh, noordelijker, daar staan de grote rivieren ook hoger... door regenval, onder meer Freek Jochems van het waterschap Rivierenland. Goedemiddag. Goedemiddag. U bekijkt het stuk Nederland tussen de grote rivieren... vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Hoe is daar de stand van zaken? Ja, de stand van zaken is zo'n beetje hetzelfde. We zitten uh, uh, richting de 14 meter bij de gaande... Uh, op de Rijn en de Waal. Uh, en dat betekent dat we extra alert zijn. Ja, hoe hoog is het daar? Hoe hoog zou het eigenlijk niet moeten zijn... Nou, het zou nou onder de 13 meter moeten zijn, eigenlijk. 13 meter uh, boven. En we zitten dus tegen de, tegen de 14. En hebt het over 13 meter boven NAP. Ja, klopt, ja. ja. Klopt. En we zitten nu tegen de 14. Is, is dat al iets om van te zeggen van hé, hey, hier zou het wel fout kunnen gaan? Ja, nou, hier zou het wel eens fout kunnen gaan. Op basis van de verwachtingen uh, uh, denken we dat eigenlijk niet. Uh, ik verwacht we verwachten, tenminste, op basis van uh, wat Rijkswaterstaat ons aanlevert en de weersverwachtingen dat we misschien richting 14,5 meter gaan. En dat zou een signaal zijn voor ons om uh, echt te gaan opschalen, zoals dat heet. Dat betekent dat onze calamiteitenorganisatie uh, volledig uh, uh, actief wordt. En waar bestaat die calamiteitenactiviteiten uit dan? Nou, dan gaan we allerlei uh, uh, wat, wat verdergaande maatregelen treffen. Wat we nu doen is uh, inderdaad voorbereiden, uh, uh, wat sluizen openzetten, gemalen een beetje aanzetten hier en daar... Um, uh, en de situatie heel goed in de gaten houden. We hebben verscherpte dijkbewaking. Ja, want wanneer is er echt kritiek op wel, wel, hoe hoog moet het water dan gaan staan? Ja, ik denk dat het wij voor de Rijn en de Waal, als, uh, als bij Lobet 14,5 meter bereikt is, dan, uh, dan moeten we echt gaan oppassen. Dan, uh, dan moeten we echt meer maatregelen gaan treffen. Overigens is het dan nog steeds zo dat we uh, uh, langs de rivieren uh, uh, van die prachtige poldergebieden hebben. Die, uh, die onder water kunnen lopen, dus we hebben daar nog reserve. Uh, maar vanaf 14,5 meter begint het, uh, begint het een beetje spannender te worden. En hoeveel tijd heb je dan nodig om inderdaad die maatregel te nemen om het gevaar af te kunnen winden? Nou, dat ligt eraan, we hebben een aantal flexibele keringen die we uh, in een paar uur tijd kunnen opbouwen. Uh, coupures kun je sluiten, uh, sluizen open en gemalen aan de slag, dat, uh, dat is een kwestie van, van een paar uurtjes en dan uh, heb je dat allemaal wel geregeld. Uh, maar als er door de, door de hoeveelheid water ook wateroverlast is... dus als water echt over de dijken gaat en als het kwelvorming is... Ja, dan moeten we dat ter plekke, moeten we, dat, uh, uh, moeten we onze maatregelen treffen. Ja, als ik zo, u zo beluister en eerder ook meneer, mevrouw Van Rijs sprak... dan klinkt het eigenlijk redelijk gerust. U bent er klaar voor. Ja, we zijn er klaar voor. We zijn, uh, uh, ja, daar is het waterschap ook voor. Uh, Wij zijn klaar om bij dit soort hoogwaterstanden om, uh, om onmiddellijk in te grijpen. En we hebben nu... Uh, tientallen mensen uh, nu al aan het werk, ook tijdens de kerstdagen... om uh, de situatie goed in de gaten te houden. Freek Jochems van het waterschap Rivierenland. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Goedemiddag. VN-gezant Brahimi doet opnieuw een poging om tot een oplossing te komen in Syrië. Vanmiddag voerde hij gesprekken met president Assad in Damaskus. Het bezoek komt vlak na de bloedige aanval op een bakkerij in de provincie Hama. Zeker 90 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Lex Runderkamp, onze verslaggever voor de Arabische wereld. Lex, president Assad, die sprak volgens de berichten van een warm en constructief gesprek. Vond Brahimi dat ook? Nee, dat vond Marimi zeker niet. Hij zei zelf, het, het meest kritische wat hij zei was dat hij bezorgd was over de situatie. Maar ja, je kunt je voorstellen, hij is op bezoek bij Assad in het presidentiële Paleis, loopt daar naar buiten, journalisten om hem heen. Hij wilde niet echt op vragen ingaan. Hij murmelde de bekende diplomatieke bezwering, hè, zoals wij hopen dat alle betrokken partijen werken aan een oplossing die de Syrische bevolking verlangt en waar men op hoopt. Maar nou, als je er goed naar luistert, dan weet je eigenlijk nauwelijks over wie die het heeft. Uh, uh, uh, want de partijen zijn namelijk de Syrische bevolking en die zijn erg verdeeld onderling. Dus het is du niet duidelijk over wie die het heeft. Uh, dus hij, hij, hij gaf duidelijk aan dat hij realiseerde dat hij in een heel precair uh, pakket beland is als onderhandelaar. Ja, want dit soort teksten zijn eigenlijk de, de diplomatieke platitudes die inderdaad weinig zeggen over wat voor resultaat of wat de eerste stappen zouden moeten kunnen zijn om inderdaad resultaten te kunnen boeken. Ja, kijk, ik ben nou de laatste tijd vaker in Syrië geweest, tien keer ongeveer. En je merkt, niemand is daar meer bereid om een compromis te sluiten. En, en Brahimi is op het pad om het doodgelopen diplomatieke verkeer, eerst door Kofi Annan, om dat uh, uh, uh, weer vlot te trekken. En dat is gewoon, een, zoals hij zelf ook al zei, bijna onmogelijke uh, opdracht. Ja. Uh, Lex, al een paar weken zoemt het uh, bericht rond dat het regime van Assad uh, voorbereidingen zou treffen om chemische wapens uh, te gaan inzetten. Sinds gisteren zijn er berichten over een schadelijk gas dat in Homs zou zijn verspreid. en dat daar ook slachtoffers uh, uh, zou hebben gemaakt. W wat weet jij daarover? Uh, ik heb net nog contact gehad met mensen die, die, dan, maar, die ik dan meer ken in Syrië. die daar hun contact hebben. En er zijn wat mails verstuurd vanuit, uh, die, uh, die, uh, die, uh, vanuit Homs. Van de mensen uit het ziekenhuis, van wat hebben we daar nou aan? Uh, nou, artsen daar die, die zeggen dat ze een aantal mensen hebben die die verkleinde pupillen hebben. Die een soort spierspasmes rond hun lippen hebben. Fibrillation, ik word het Engels. Uh, en, en, en, en ja, soort bubbels rond de mond. Dat, dat, dat wijst op van alles. Dat kan ook gewoon zenuwachtige gassen zijn. Uh, dat, daarmee is absoluut niet... ...chemische wapens zijn, maar ja, dat is op zich al in zo'n academische discussie. Is het nou een chemische wapen of is het een, een, een zenuwgas... Uh, ...dat dat bijna tot wordt om dat op die manier af te fixeren. De Syriërs zijn heel bezorgd dat er rare chemi chemicaliën rondvliegen... Uh, ...en de wind althans ontkent dat zij chemische wapens in zijn. Lex, dat zal inderdaad onafhankelijk onderzoek moeten gaan uitwijzen de komende tijd. Als dat gaat lukken natuurlijk daar in Homs door de situatie. Als we nog even teruggaan naar gisteren, die bloedige aanslag bij een bakkerij. Volgens de opstandelingen was het een aanval van het Syrische leger. De staatstelevisie zegt dat het vrije Syrische leger zelf zou hebben geschoten. Welke argumenten hebben ze daarvoor voor die laatste bewering van de staatstelevisie? Nou, de Stadtelevisie zelf heeft niet heel veel feiten gegeven... maar de mensen die zeg maar, de staat steunen, ook in Nederland... zijn ook groeperingen die zich zeg maar, ook via de media... willen uh, als steun van de regering als dat uh, uiteraard... komen met argumenten Zoals van ja, ja we hebben allemaal de video's gezien... want het beschieten van de brood allemaal... we hebben ze kunnen zien op YouTube en dergelijke... dat uh, die brood grote is. Daar zie je weinig tot geen, zeggen zij, vrouwen of kinderen... onder slachtoffers die je zou verwachten bij een wachtrij... Uh, van een, bij een bakkerij... Op uh, de video is er te zien die weg wordt gedragen. Voor de rest zijn de, zie de mannen daar die de kennelijke vlachten voor zijn. En er zijn een argument om te bewijzen. Ach, het was helemaal geen broodrij. Misschien is het wel een rij vol met terroristen, zeggen zij. Want daar liepen allemaal mannen in uniform met wapens rond. Uh, maar goed, Waarvan ik weet, als in elk dorp heeft zo zijn rebellen die met wapens uh, rondlopen... Uh, en als er in een dorp iets gebeurt, uh, zeker als er een broodrij wordt beschoten... dan rent iedereen daar naartoe om te helpen. Dus je kunt gewoon niet op basis van een klein videootje zeggen het is wel of het is niet zo. Dit soort elementen, dit soort incidenten die we de afgelopen weken zien, voortdurend zien opduiken, hebben allemaal te maken met een PR-oorlog, Public Relations Oorlog, die is tussen het regime en het verzet in al zijn onderdelen. Dat zodra er iets gebeurt, iedereen naar elkaar begint te wijzen en ze allemaal hopen dat ze hun ...aanhang in de buitenwereld zover krijgen om iets te doen aan de crisis in Syrië. Lastige klus op die manier natuurlijk ook voor VN-gezant Brahimi. Lex Runderkamp over de situatie in Syrië. Dankjewel. Joris van de Kerkhof is deze middag in Viana bij een zogenaamd samengesteld gezin. U kent het vast wel. Misschien uit eigen ervaring, misschien van de verhalen. Voor dit soort soort gezinnen is het een hele tour om iedereen tevreden te stellen deze kerst. Want alle vaders, alle moeders, opa's en oma's willen allemaal een aandeelende familiebijeenkomsten tijdens de twee kerstdagen. Joris, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Wat voor gezin heb jij aangetroffen in Viana? Nou, dit is wel een hele ingewikkelde. José van Daal, eh, ouders gescheiden toen u veertien was. Toen had u een vriendje met gescheiden ouders. Nop. En u dacht van, ik heb daar zoveel van geleerd. Hoe is de situatie nu? Um, ja, eigenlijk ben ik gewoon verder gegaan. Ik heb uh, daarna, een, um, toen dat met het jeugdvriendje uit was... Uh, weer een nieuwe man ontmoet in mijn leven die ook gescheiden was. En inmiddels ben ik ook van hem gescheiden... En uh, ja, daar is ook een dochter uit voortgekomen en uh, één dochter heb ik, Maaike. En ja, vervolgens uh, ben ik gescheiden van uh, mijn uh, man, mijn ex-man inmiddels. En nu weer een man ontmoet die ook uh, gescheiden is. Dus we hebben een heel gescheiden gebeuren achter ons, zal ik maar zeggen. Ja. En een hele uh, aan elkaar geklonken toekomst. Ja, nu uh, sinds uh, zes jaar heb ik mijn uh, vriend ontmoet, Erik. Die ook uh, twee jongens heeft uit een vorige huwelijk. En ja, samen zijn we dus nu uh, het samengestelde gezin met drie kinderen. Ja. En we noemen onze kinderen, ja, eigenlijk bonuskinderen. Bonuskinderen. Ja. Nou, niet in de bonus, want bij een andere nee. supermarkt nog, nog twee andere dingen gekocht. Eh, tot vijf uur is de winkel open. We lopen even snel naar buiten, eh, want jullie waren wat dingen vergeten. Goeie dag. I like cash, dat verkoopt u? Ja. Oh, goed. Wat leuk. Ja. <laughs> in alle stilte. Um, en hoe ziet kerstmis er dan uit? Er moest dus nog yoghurt gekocht worden en uh, wat nootjes. De grote uh, boodschappen zijn dan al gedaan. Maar is het dan de komende drie dagen feest dat iedereen in en uit loopt? Uh, nee, het is wel echt uh, elk jaar wel uh, dat we bepaalde zaken afspreken. Want ja, iedereen heeft ook wel weer, wil weten waar hij aan toe is. De andere exen die ook weer misschien weer samengestelde gezinnen hebben willen weten... wanneer vieren we het op eerste of tweede... Dus wij hebben dit jaar de tweede kerstdag dat we met uh, alle kinderen zijn. En dat lukt dan? Want het is bijna niet te regelen dat het voor iedereen goed gaat. Ja, tot nu toe uh, gaat het goed. Maar ik denk wel in de toekomst dat we het uh, wel gaan loslaten. Dat iedereen gewoon zelf moet kijken wanneer die uh, wil gaan komen. ze zijn inmiddels bijna allemaal 18 uh, plus. En en ook al de nodige scheidingen achter de rug. Ja, <laughs> al verschillende relaties. Ja. Nee, maar, ja, onze oudste, zeg maar Jerry, die heeft ook al weer een relatie. Ook weer een uh, vriendin, ook met een gescheiden gezin. Ja, dus dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden. Dus dat is een hele klus. Ja. ja, Ja, we zijn op het journaal. Zeker drie meisjes die uh, voorbij komen. En als je uw verhaal zo hoort en dan die drie meisjes. Ik denk van ja, iedereen heeft dan wel zo'n verhaal. K ja. Kent u nog verhalen van mensen die gewoon getrouwd zijn? En van de kinderen gewoon getrouwd zijn en de kleinkinderen? Nou ja. Ja, ja, een goede vriendin van mij. Uh, of twee goede vriendinnen eigenlijk. Die uh, hebben uh, een heel traditioneel gezin. Maar ook wel met een normale... Uh, ja, uit de familie weer hun dingen. Dus die moeten ook die dingen op elkaar afstemmen. Maar geen gescheiden ouders. Nee, uh, maar wel met hun eigen... Problemen, problematieken, dat hou je echt overal. Ja? Ja, in mijn blog heb ik dat natuurlijk ook geschreven. Samengesteld, kerstfeest vieren. Het is soms heel pijnlijk, omdat je bepaalde elementen mist... vanuit je ouder, ja, je oorspronkelijke gezin. Maar het is ook wel weer heel, ja... Andere traditionele gezinnen hebben ook weer hun eigen dingen waar ze tegenaan lopen, denk ik dan maar. Ja, vader, moeders, inderdaad. Ja. Dat begrijp ik. Eh, als je met meerdere broeren en zussen bent. Ja, wie nodig wie uit, hè? Waar zit je op te wachten? Van ja, Zal ik nou uitnodigen of doe ik anders alles het? En ja. ah, je hebt vier schoonmoeders dan. Ja, om de clichés maar te bemoeilijken. Oké, nou we gaan. Schoonmoeder. <laughs> we lopen nu naar jullie huis toe. En dan gaan we zo van daaruit het verhaal verder vertellen over die samengestelde gezinnen. Nou, ben nu, Joris. ik ben benieuwd, Jor. Het vond ik allemaal zo vrolijk en uh, lachig. Dan begin je over vier schoonmoeders. Nou, hoor je straks wel weer. Dank je, Hiros van de Kerk of van fijnmaan. Je kunt thuis eten, natuurlijk, maar ook in een restaurant. Eentje nodigde de gasten eerst uit voor een jachtpartijtje. Twee Goedemiddag. Goedemiddag Tim. Iedereen al rustig thuis? Ja, dus geen sprake van een spits. Er zijn maar twee files. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Zolle... tussen het harde en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. Het komt door spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdik. Het weer gaat gewoon door, Willemijn Hobert. Goedemiddag. Ja, gelukkig wel. 11.05, ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat Nattigheid, het sleutel... Het woord is in je weersverwachting voor het komend etmaal. Ik zou het voor Nederland toch eerst op bewolking willen houden. Maar nattigheid is een goede tweede, inderdaad. Want... Die, kom, die komt eruit, hè, de bewolking. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, zeker weten. Maar nat is het ook hoor. Ik bedoel, er is al veel regen gevallen deze maand. Normaal december zo'n 70 tot 80 mm. Maar we hebben nu op plekken in Nederland waar 130, 140 mm is uh, gevallen. Waar is dat dan? Uh, vooral in het westen en zuidwesten van Nederland. In het oosten is het wat dat betreft wat, uh, wat rustiger. Maar ja, ook daar gaan de waterstanden. Omhoog heeft natuurlijk niet alleen te maken met de regen in uh, regenval in Nederland. Want? Nou ja, die hoge waterstand ook met regenval in het buitenland. Maar op dit moment bijvoorbeeld ook door, door smeltwater uit de Alpen. Vandaar dat de rivieren zo hoog staan. Ja, ja het is in de Alpen echt heel erg uh, warm uh, momenteel. Zo'n 15 tot 18 uh, graden. En uh, lokaal bijna 20 uh, graden zelfs in de dalen. En die Zuidfoon is ook op uh, gang gekomen. Dat is een brugte. De wat? De Zuidfeun. Zuidfeun. Zuidfeun. En dat is een brugte en een stormachtige wind die over de Alpen uh, scheert... En die vooral aan de, noordkant, of aan de zuidkant regen en sneeuw oplevert... maar aan de noordkant echt hele lage of hoge temperaturen. Ja, Dan kan je je voorstellen dat die sneeuwgrens omhoog gaat. En als er dan neerslag valt, valt er vooral heel veel regen... zo onder de 2000 meter. Ja, en dat smelt die sneeuw natuurlijk helemaal. En dan komt dat allemaal naar Nederland... en dat maakt onze waterstanden zo hoog. Daar spraken we uitgebreid over aan het begin van deze ja. uitzending. Hoe is er wel de verwachting voor de komende 24 uur? Voor Nederland specifiek? Ja. Mm -hmm. yep. Um, ik heb voor uh, kerstavond, dus vanavond, bewokt. En uh, laat op de avond ook weer regenachtig. En die regen, dat duurt eigenlijk gedurende de nacht... en morgen overdag ook nog een beetje. Daarna volgen er een aantal uh, buien. Dus ook de komende 24 uur zit er echt nog wel wat regen in de maar, verwachting. dan hoeven we toch een beetje nattigheid hoor. Als dat ja. wordt <laughs> ja. niet verwacht. Kijken we even naar Engeland, uh, naar de andere kant van, ja. van de Noordzee. Want er komen ook veel berichten over, uh, over, over gevaarlijk hoge waterstanden. Ja, ja klopt. In, in Engeland is het echt kletsnat. Heeft het echt geplenst. En uh, er zit ook daar nog regen in de verwachting, maar niet meer in die hoeveelheden die de afgelopen dagen zijn gevallen. En de gold een hele tijd code oranje. Inmiddels is dat teruggeschaald naar code geel. Maar ja, dat water blijft natuurlijk nog wel even. Dat is niet zo snel weg. Uh, nattigheid, bewolking voor ja. morgen. Kijken we even naar tweede kerstdag. Gaat het dan beter? Ja, naar mijn idee heeft tweede kerstdag echt de beste papieren. Met wat meer zon ook. Morgen misschien een beetje zon in het zuiden. Maar ik denk uh, tweede kerstdag eigenlijk over het hele land verspreidt wel af en toe wat zonnige perioden. Niet helemaal droog. Een aantal buien. Maar het zijn een, een buien en de neerslaghoeveelheden die blijven redelijk beperkt. Dus naar mijn idee een aardige tweede kerstdag. Voor de schoonfamilie. Millebijn en Hubert, dankjewel. <laughs>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 If I can play the game A woman really thinks she knows me A woman acts just like she told me A woman really thinks she owns me I'm blowing the whistle, I'm letting you know That I'm stuck in the middle, oh I promised that it wouldn't hop just to bandage and. If I can play the game A woman really thinks she knows me And everyone knows it doesn't matter what you show You never show devotion Woman really thinks she knows me Woman she acts just like she knows Woman really thinks she knows me Lekkere gitaar op deze kerstavond en zang natuurlijk van Ed Woman Stuck in the middle. Is het wild dat je met kerst eet, echt vers geschoten wild? Sommige mensen willen dat zeker weten. Daarom heeft restaurant Drostes in Tebergen... gasten uitgenodigd voor een jachtpartij. Ze mogen niet zelf jagen, maar ze kunnen wel zien... hoe de jagers de hazen, de fazanten en de reeën schieten. Voor de kerstmaaltijd dus. Roel Pauw, niet de wogen, maar het mens, onze verslaggever, ging ook mee. De modieuze zweede schoenen ingeruild voor... Praktische rubberlaarzen. Modieus ook. Oh toch modieus. Ja, daar wel. heeft u dan wel weer op gelet. Oh ja, er ja, zit een leuke metalen ringetje aan. Schooner als van jou. Ja, ik gebruik ze ook vaak. U niet, zo te zien. Nee. nee. nee. nee. En een regenbroek aan. Ja. Dat gebruik ik ook nooit. Ja. Dan krijgen we straks instructies. Okay. Waar je wel mag lopen en niet mag lopen. Goed, nou, allemaal uh, hartelijk welkom uh, vandaag op... Uh, de jachtdag van de Noordijkjagers in Reutte. Uh, speciaal woord van welkom aan de gasten, de vrienden van Drosten. Uh, we jagen vandaag op het wild wat de flora en fauna bij toestaat. Uh, dat is uh, haas, verzand, konijn uh, eend, Houtduif. Uh, zijn jullie bekend met jacht? Of... Nee, ik ben er niet bekend mee. Nee. Laat het er over eens heen komen. Bij okay. de goed, dan wens ik uh, jullie allemaal een uh, plezierige jacht toe. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ik tel zes jagers, vier drijvers. En vier honden. En die worden vandaag geassisteerd door een aantal mensen... die wel eens zijn wezen eten bij het Drostes Restaurant. En onder hen ook Hans en Anja Kramer. 41 jaar gelukkig getrouwd en tot voor kort woonachtig in Noord-Holland. Uh, wij komen uit Wormer. En u dacht van, uh, nou als ik dan toch naar Twente ga, dan wil ik ook alles meemaken. Inclusief een jachtpartij. Precies. Ja. nee, dat is, heb je goed gezien. Ja. En u bent ook wel eens uh, wezen eten bij Drostes. Ja, eerlijk eten, ja. Zo, uit deze streek. Ja. Dat je nadenkt wat je mensen voorschotelt. Biologisch eten ook. Ja, ja. Ja. Doet u dat thuis ook? Uh, regelmatig wel ja. ja, ja. ja. ja. Daar houden we wel een beetje rekening mee. Ja. Ja. Vandaag eh, wordt er een puur natuur, haasje of fazantje. Uit het veld gehaald. Ja, en we zagen toen dat we hier waren. waren hier natuurlijk ook al met dat er sneeuwde. En toen zagen we een haas rennen voor zijn leven van een jager. En omdat het sneeuwde, zag je dat zo goed. Omdat ja. het zo donker was en dan die lichten. Toen kreeg ik wel een beetje medelijden. <lacht> Ze we wel gejaagd. jagen? Ja, ja. ja, laat me even een paar terug, hier. Harold! In een paar staan blijven nou hier verdelen over deze lijn. Ja, dan... We, gaan nog verder. We gaan proberen en op één lijn te lopen, het veilig voor iedereen. Ja, dat bedoel ik. Je mag vies worden, ja. Kijk, daar loopt wat. Een haas. Hoor je het eerste ja. schot? Kijk, kijk, kijk. Oh. Ja, ja. Hier ja. was vlakbij. Die zat was, was, was gewassenen van mij naast je voeten. We hadden bij de oren kunnen ja. pakken. Nou, ik vind het helemaal te gek. Ja? Ja. Boven verwachting. Ja. <laughs> Waarom? Ja, moet je kijken hoe schitterend het Hier is al hij... Ik heb er niet zo van gezien. Nee, nee. twijfel. De klonken net wat schoten. Ja, misschien ja. hebben ze hem wel. Misschien hebben ze hem. Ik heb hem vanavond aan de, de buit. Hier, hier! Harald Doster, wat is nou de gedachte achter zo'n jachtpartij? Waarbij je mensen die ook wel eens bij je aan tafel zitten meeneemt het veld in. Ja, de gracht is eigenlijk dat we de mensen laten zien waar we ons voedsel vandaan halen. Dus waar onze ingrediënten vandaan komen. En we hebben ondertussen um, ja, een aantal boeren in de buurt die voor ons produceren. En nu is het tijd van wild. En ons wild komt ook uit de buurt en wordt gewoon geschoten door de jagers. En komt ze achter de deur binnen. Dus we willen ook onze gasten meenemen naar zo'n jacht. Dat ze weten van, hé, hey, als ze haas eten of verzand, van waar komt het nu eigenlijk vandaan? En het feit dat het eten van uw herberg... Uw restaurant uit de buurt komt. Dat heeft u het predicaat duurzaam opgeleverd in de GoMio gids. Ja, dat was een verrassing voor ons. We zijn eens een keer langs geweest. GoMio. Ja, een aantal keer zijn ze langs geweest en daarna kwamen een aantal instanties zoals Greenpeace, Varkens in Nood. Dus het is wel uh, grondig onderzoek geweest, volgens mij. Ja. En goed gekeurd? Blijkbaar, ja, anders ja. hadden we de prijs niet gewonnen. Ja. Ja. Het zijn wel een beetje stadstypetjes die nou uh, mee op jacht af gaan. <laughs> ja, dat, was speciaal. dat is ook de bedoeling: dat mensen, ja? mensen die nog nooit eerder mee geweest zijn, even leren van hoe dat nu op het platteland uh, toegaat. Ik heb er ja, de buitenbouw vandaag. Ja, je hebt de soep weer goed. Ja, soep, soep. Ja, ja veel wel. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik heb niet gezien dat je me. Wie nee. hebt geschoten? Ja. Oh. Fantastisch. Dank je. <laughs> wat is het? Volgens mij is het een houdduif. Houdduif, kun je er wat mee? Ja, houduif bij Lekker. Nee, en we uh, op elkaar staan hoor. Geen probleem. Ik word er niet verdrietig van of zo. Nee. Hongerig misschien. Ja, ik krijg trek van. Ja. Beetje rode wijn, hè? De Ja, oh. oh. oh. Toch? Eén houtduif, twee verzanten, een eend en een haas was de opbrengst van het jachtuitje. Tot ziens, straks opgediend aan tafel. Dit is radio 1.